Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tjeckkomaan met het NOS-journaal. Bij de havenstad Hodeida in Jemen is vannacht een staakt het vuur ingegaan. Gisteravond waren er nog zware gevechten tussen regeringstroepen en rebellen... maar na middernacht waren er nog maar sporadisch gevecht in de stad. De door Saoedi-Arabië gesteunde regering en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen... kwamen de wapenstilstand vorige week overeen. Als er niet meer gevochten wordt, kunnen voedsel en medicijnen weer Hodeida binnenkomen. Twee vaccinaties tegen kinkhoest zijn voor jonge baby's genoeg. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan staatssecretaris Blokhuis. Baby's krijgen nu nog drie vaccinaties tegen kinkhoest. Maar omdat zwangere vrouwen vanaf 1 januari zelf een vaccinatie krijgen aangeboden... is de eerste inenting voor baby's niet meer nodig.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 Ook kunnen corporaties huren bevriezen of verlagen als huurders in relatie tot hun inkomen veel huur betalen. Het gemeentemuseum Den Haag gaat in oktober Kunstmuseum Den Haag heten. Volgens directeur Benno Tempel is de oude naam te onduidelijk. Hij zegt dat mensen dachten dat ze het archief waren van de gemeente of een streekmuseum. Ook is gemeente moeilijk uit te spreken in het buitenland. Kunst is ook een Nederlands woord, maar volgens Tempel is dat woord internationaal zo ingebed dat iedereen dat wel begrijpt.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 FM. Oh, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Oh,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 Ik hoop dat we dan nog de gelegenheid krijgen om een weerwoord te, winnen bij, te hebben bij deze twee winnaars van het jeugddebat. Ik, uh, jij als uh, oud-politicus, laat ik je helemaal mooi gang gaan. <lacht> Dank je. Kort Rijers zorgt voor de techniek en heeft ook de muziek uh, bij elkaar verzonnen. Gert van Kuik, uh, uh, eindredactie, <coughs> hebt de redactie gedaan. Geen doet de eindredactie en doet ook de koffie vandaag. En uh, wij samen presenteren er dan. Vanzelfsprekend, dat gaan we goed doen. Tegenover ons zit uh, wethouder Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Die twee wegen zullen niet veranderen naar Zandvoort heen en weer toe. Nee, Waar ligt dat verschil? Ja, nou, dat, dat zit allemaal in, in hoe, hoe de kosten natuurlijk opgebouwd zijn. In economie uh, ga, gaat, het, uh, gaat het met name om uh, subsidies oh. en, en, en al dat soort dingen. Mm -hmm. ja, dat is dan relatief, daar wordt geld aan uitgegeven aan de, de, de projecten die daarin lopen.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 Je ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie was ook wel een aardige postie. Ja, maar als je 100 ambtenaren in dienst hebt... dan gaat dat gewoon hard. Geen Haarnemse korting? Haarnemse korting. Die hebben we bij de onderhandelingen toen de tijd af. Daar zit nog een korting op. Op de formatie is daar meegegeven. Maar wat zie je wel...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 Naast, naast mij zit een meeloper. Ja. Uh, meeloper? Voorloper, denk ik. <laughs> dus de eerste run, ik heb hem meteen opgegeven toen die ah, dus open dus, da, ja, hij open ging. Hij is de haas. Dus je, dus je hebt al een haas. Hij is de haas. <laughs> nou weet ik niet of ik heel blij word van de, deze opmerking. Nou, ik, ik hoor net dat, jij, met <laughs> dat, dat, dat, dat jij nummer één <laughs> ja. bent die mag starten. En dat je waarschijnlijk eindigt uh, ergens waar je niet wil eindigen in de slachthuizen. <laughs> nee, Als konijn.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 Belangrijk, want die doen elk jaar uh, hun lessen en schilderen uh, met de kinderen. Ja, ja. Die gaan ja. het hele dorp door met, uh, met tentoonstellingen. Um, er wordt heel veel Santa gerund. Ja, en je hebt meer... zelf al uh, 60 uh, vanuit de Rotary. Ja, ja. Er zijn ook uh, uh, niet uit de Rotary. Worden we niet overspoeld met dit soort runs? Met die Santa run nog niet, denk ik. Nee, dat nee. het nee. enige. <laughs> ja, ja. Maar er zijn wel heel veel loopevenementen, ja, dat ben ik met je eens. Ja. Ja, maar het blijkt toch ja. dat de mensen daar... Uh,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 Ja, Roy vindt het leuk. Absoluut. En de Rotary organiseert meer van dit soort runs. We hebben laatst ook zo'n mooie run gehad. Waar Wethouder Bluis als laatste traditioneel eindigde. Als laatste traditioneel, dat vind ik wel mooi. Wat werd daar verteld? Van de Wethouder die geeft een start zijn en die eindigt komt als laatste over de finish. Ligt dat aan zijn conditie? Nee, dat dacht ik niet zijn conditie. Dat was bij Stamford Loopt. Dat was bij Stamford Loopt. En dat was ook voor het goede doel. Ook de Rotary georganiseerd. Ja, deels. En deels ook door waren sponsor. Nee, nee, nee, wij uh, zijn gevraagd door Elke Zwart en zijn compaan uh, om uh, te helpen. Daar dus, uh, zijn we vorig jaar mee begonnen Dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Dat is een okay. kleinschalige loop ook ja. en die was dit keer door de duin heen. Dat wat heel uh, geslaagd is. Mm -hmm. En uh, daar helpen wij dus bij. Wij zijn natuurlijk wel ook de, de uitvinders van de circuitrun. En oh, dat oh. is natuurlijk een gigantisch evenement geworden. Maar de inschrijving daar... is al open, zag ik? Ja, de inschrijving is open. Maar dat is ook een stuk pittiger. Dus maar ik... we hebben het nu over de Santenrun. <laughs> ja, ja, ja, dus ja. Je, je, je begint runnen. zelf over de circuitrun. Daar ja, nee. halen we er gelijk op mee. <laughs> maar goed, we gaan het terug. Het leuke naar... van de Santenrun is natuurlijk, als je inschrijft, ja. en dat is voor volwassenen 12,50 en voor kinderen 10 euro, krijg je een kerstmannenpakje. En. Als je dan op een gegeven moment zo'n hele grote groep ziet met allemaal in kerstmannenpakjes, dat, dat is een fantastisch leuk. gezicht. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om uh, uh, um de leuk. 12,50 en je krijgt een pak of een jurkje, dat is een beetje de keus. Ja, er zijn verschillende uh, maten, maten, heb ik, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, ja. Moet je bij inschrijving ja. opgeven, hoor. <laughs> um, het zal ongetwijfeld ontzettend gezellig worden in Zandvoort, maar waar kan ik inschrijven? Uh, online. Online? Ja, Zandvoort, uh, punt, uh, Rotary het staat in de advertentie. De krant staat. Het staat ook in het artikel uh, wat in de Zandvoerse krant staat. Het staat ook op Facebook. Facebook, noem maar op. Ja. En dan schrijf je in. Ja. En dan print je eventjes je inschrijfbewijs uit. En dan, uh, ik dacht vanaf morgen of maandag kun je je pak ophalen. Hetzij bij de ijsbaan of bij het wapenverzandvoert. En je mag toch ook wel je telefoon laten zien met je inschrijfbewijs in plaats van een papier. Ik denk uh, het wel, ja. Dat ja, is wel een heel erg moderne Roy. <laughs> Roy is meer van de telefoon weg. Um, nog even over de afstanden. Want ja. er zijn natuurlijk ook mensen die echt uh, eigenlijk niet lopen, niet hardlopen, maar wel voor de gezelligheid mee willen lopen. Het is, is een, uh, een rondje van 1,3 kilometer. Wandeling doen. Autos voelen, geen wandeling. dat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 en een stuk Kerkstraat. Dus dat rondje moet je in gedachten hebben. En dan finish je op het gastagsplein? Uh, of bij of, de ijsbaan. Dat ja. is nog niet zeker. Okay. Dat ligt een beetje aan de ruimte. Ja. ja nou, dat, dat is leuk dat die ijsbaan er ligt. En dan die zandrun eromheen. Dat, ja, dat, uh, uh, dat, uh, dat maakt is een dat prachtig uh, vreel. Goed. Um, samenvattend. Als je mee wil doen, kost dat 12,50 euro. Voor volwassenen. En voor kinderen. 10 euro. En je kan... Uh, dat Goed je. kijken in de Zandvoortse krant, daar staat de advertentie met alle bijzonderheden. Ja, ja. En dan kan je online inschrijven ja, is... en deze week ja, ja. kan je je pak ophalen. Uh, .nl. Ja. Loop... En dan kun je je pak ophalen als je ingeschreven hebt bij de ijsbaan of bij het Wapen van Zandvoort. En na afloop krijg je nog een prachtige medaille ook. Kijk, ja. en dat allemaal voor 12,50. Ja. Loop je zelf ook mee? Uh, ik denk dat ik uh, meer moet helpen. Wij als Rotary Club, ja, je hebt toch ja. verkeersbegeleiders nodig. Je hebt een uh, ja, ja, ja, ja. nodig. Je hebt een man bij de finish nodig, noem maar op. Dus uh, wij als clubleden. hebben het druk. Hebben het druk. Met een heel gezellig evenement. Met een heel gezellig evenement, ja. En dit wordt dus de start van een traditie, hopen we. Dat is ja, als je ziet hoe het dus in, in de andere steden zich ontwikkeld ja. heeft. En het is gisteravond weer in Harlem geweest. Die hebben 1500 lopers uh, gehad ja. vorig jaar. En uh, dit jaar hopen we weer op meer. Dan, wij zijn blij als we.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 Nou, dat, uh, dat doet mij deugd, omdat ik namelijk uit die meneers mond gehoord heb dat hij die project in ja, ja, Zandvoort zou ja, ja. neerleggen. En uh, jij keek een beetje verbaasd. Ja, ik was er niet bij bij die persconferentie. Nee, ja, ik dat... weet wel dat dat ook inderdaad... Nee, maar, ja, maar dat is de... duidelijk. Maar... Ja, ja. Oké, okay, dus, uh, maar dat is ook dit jaar weer het uh, goede doel, toch? Voor ook de, dit jaar, ja, ook... Ja, ja, ja. Maar eerst de Run, 23 december. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel deelnemers. Ik dank je wel. Dank je wel. Bedankt.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 We repeteren ook achter de kerk in het jeugdhuis... en we weten daar de weg. Dus, uh, en het, het klinkt ook heel goed in de kerk. Dat is wat, en de sfeer is natuurlijk ook wel de sfeer mooi. De je ja. leent zich er ook prima ja. voor, voor dat soort evenementen. Ja. Hoe, uh, hoe ben je er eigenlijk op gekomen? Want ah, ik sprak jou veertien dagen geleden... of dat is inmiddels al drie uh, weken geleden... en mm -hmm. dan, toen kwam het bij mij ook van zo. Maar dat is niet een lange termijn. Dat is volgens mij zo op borrelen bij jullie. N nou, op zich niet. We zijn vorig jaar al begonnen...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 die daar behoefte aan hebben. Aan een warme, gezellige avond. Hapjes, drankjes. Entree is gratis. We hebben sponsoren gevonden. En, uh, die ja. mag je best noemen hoor. Ja, ja ik ben altijd, wij zijn altijd bang dat we er één vergeten. Maar we, eigenlijk de mensen die altijd sponsoren. Waar je altijd op kan bouwen. Hè. Zoals Holland Casino, Hema. Uh, Patrick Berg, Arlandberg. Rabbel. Uh, Rotary. Uh, ja. En de gemeente. Nou, dat is alweer een hele, een hele bende van sponsoren waar je heel wat mee kan doen. Precies. Ja. En natuurlijk niet te vergeten, al die vrijwilligers en die zangers uh, die er natuurlijk ook allemaal uh, ja. komen optreden. Er komt ook een orkest, en er komt een, dans, uh, een kinderdansgroep. Komt er. Dus het, is echt een, uh, een, het wordt een, leuk, leuk, een leuke avond. On Air kinderdansgroep, stand voor het onderleiding ja. van Anita Dana. Ja. En die gaat een dansje doen. Ja. Hey, die uh, avond...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 En hij heet anders, maar hij zegt noem mij maar Bobo. Hij <laughs> is uh... Niet uit te spreken. Nee. Niet uit te spreken naam. Nou, en Bobo is uh, wel makkelijker. Ja. Wat hebben wij nog meer op het Brass Assembly Z uh, Zaandijk? Ja, uitgenodigd. Inderdaad. Uit de regio? Ja. Uit de regio. Ja. En die komen ook gratis en van niks? Ja hoor. Nou. Nee. <laughs> dat nou niet, niet ja -al, hoor. Yeah, -al, yeah, die -al. -al. Nee, nee, nee, nee, nee. Worden, nee Busjes nee. en zo. Nee. nee, dat kan ook niet. Ja, nee, dat, dat kan me. ook niet. Nee, uh, er zijn natuurlijk altijd dingen die... Uh, die geld kosten. Um, en keert. daar heb je ook sponsoren voor nodig. Daar heb je die sponsoren voor nodig. En het heel intrigerende. Albert Heijn is ook al Albert Heijn. Albert Ook goed. Die let op de kleintjes. Precies.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 ingelast. En uh, nou ja, wij bedienen zelf. We zorgen ook dat die, die mensen, zeg maar, uh, voor de ouderen, dat, is, dat moet nog wel even gezegd worden, het is wel vooral voor oudere, senioren. Oudere, de, senioren? Ja. Senioren ben je natuurlijk ook al, al, al vrij snel. Maar ik bedoel, ook voor de echte ouderen. Precies. Ja. Wat is echt, ja, jullie wat is, ook, jullie ook. Wij mogen ook zitten. Uh, <lacht> ja, <lacht> nee, jij moet wat doen. Maar die, <lacht> ik, die lopen ik kan rond. Ook zitten. Als jij een advocaatje met slagroom bent. Heerlijk. Ja. Glühwein, warme chocolademelk met slagroom. Uh, hapjes, drankjes. Uh, nee, nee, ik zie kor van Lekker kijken, maar jij bent geen senior. Nou, nou. een klinkt grijs hoor. Antwoord, ja. dat mag. Maar dit is altijd jou. <laughs> nou, nou, nou, nou. nou. Uh, maar goed. Het is moeilijk om daar een peiling op te trekken. Maar uh, wat je zegt eigenlijk. Het is dus voor ouderen, mensen die een beetje alleen zijn. Voor een gezellige avond. Uh, Richting kerst.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 Het een, een gewaagde uitspraak trouwens dat jullie ermee begonnen zijn, vond ik. Nou, Want het is nee, natuurlijk al een nieuwjaarsconcert wat al een aantal jaren draait. Ja, nee, dit, dit, dit, is, echt, dit is echt kerst. Ja, <laughs> dit is echt kerst. Ja, wij zingen op een nieuwjaarsconcert, zingen wij geen kerstliederen. Dat nee, is maar jullie. Uit ons normale repertoire. Nee. Zijn ja. jullie dit jaar bij het nieuwjaarsconcert? Nee, dit jaar niet. Maar we zijn er wel jaren ja, ja, ja. bij al. Ja, één ja, keer wissen. zoveel jaren. Dat bij. er niet bij. Het, het, het, het, rooleert. het rooleert. Ja. ja, klopt. Het is wel wat je zegt, want uh, wat mij wel opgevallen is... Zandvoort barst van de koren. Ja. Vrouwenkoor, mannenkoor, uh, oudere koor, beachpopzingers. Ja. Waar ligt dat aan? Jullie zijn aan zelf de, ook koorleden. Aan de zeelucht natuurlijk. Wij ademen ja, ja, jullie, goede jullie. zeelucht, dan kunnen we goed zingen. Uh, maar het ligt het ook niet een beetje aan, aan de Zandvoort, Dus dat ze daar plezier in hebben? Volgens mij wel. Ik denk het wel. Want anders, anders zijn er we niet zoveel voor... koren. Nee. Nee, het is voor een klein plaatsje betrekkelijk veel koren. Ja. ja, en zat is natuurlijk gewoon een heel actief plaatsje. Ja, iedereen dat, doet ja. wel uh, één of twee of drie verschillende dingen. Ja, klopt. Dus dat past ja. daar wel bij. Ja, dat past zeker wel bij. Dus Goed. mensen komen...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 Kunnen jullie hem opkomen en dan is dat beperkt. Dan proberen we dat op te zoeken okay. om iemand ervoor te krijgen. Hartstikke ja. Met ja. welwillende beachpopzingers. Moet dat lukken? Dat komt ook. Nou, Fantastisch. Dan. <laughs> Heb je op de 21 ste ook moeten doen hoor? En de 23 moet je hardlopen. Jij ook ja, ja. bent. Ik ben niet in het land, de 21 ste oh. Maar goed, ik had uh, passen. <laughs> <laughs> ik dank jullie voor de komst en ik wens jullie een, een gezellig kerstconcert met de bietspopzingers op 21 december. Gaat om 7 lachen. uur avonds. Dankjewel. Succes. Het is ijskoud en je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt rond je op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kun we even één seconde terug.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 Oh, het is net of ik tegen een nu braa, doet er mis alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Oh, het is net of ik tegen hem nu praat. doet er mis alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, ja, oh. Het is keihard.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 geen door mij gaf, wat ben jij, hard? Oh, Het is net of we tegen een nu praat. de tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Oh, het is net of we tegen een nu praat. Doe de alles. Doe alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je noemen. Zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestrekt door ons verhaal Als je zo in de kou staat, Waarom zou je dat doen? je tegen de muur praat, doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot, Waarom zou je dat doen? Het is net Gaat ja, de muur het de muur Zouden toch voor elkaar door het muur gaan?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 En dan is het alweer de laatste donderdag van december, de 27 e Dan is de ontmoetingsborrel Rosé aan zee in Grand Café XL van half zes tot zeven uur. Um, ja, we hebben nog een heleboel dingen die er altijd zijn. Ja, de Zandvoort borrelt van de activiteiten. We hebben eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie.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 En stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NLC. wens je allemaal fijne dagen en